Oké, okay, we gaan verder. Ik dacht op het, eerste, op, het, op het eerste gezicht, eerst dacht ik om in het derde gedeelte van de les iets moois, erg bijzonder iets vertellen over de sfera daad, hoe dat in elkaar zit. Want daad is bijzonder belangrijk voor ons. Dat is al de man wat naar boven gebracht wordt. Maar ik voel dat het hier. Zo, so, iets geweldigs, iets wat staat hier belangrijk is over de vrees van de macht, de eigenschap. We gaan een klein beetje nog verder, we zullen zien wat we kunnen. doen. Uh, Wata baljata tin le kodesh alma de שריבה אירה אילאה אלף כי הוויה אילאה די אבו ויימה שורה בא וגוסות הלילה תוואלף של יום Zonitak na ata, kita Oh, nu geeft ons zeker uitleg. Let op. Vata, en nu, baljata, lekodes, alma de abovijima. Bei het opsteken van haar, van die machoed, lekodes, alma de abovijima naar de heligheid van het, de wereld, uh, van de Abou jima, <coughs> ira ila'a, rust op haar, de hoge vrees, wat betekent dat, kijk nou, nu de malgoed steeg op, naar de Abou en hij zegt dat het rust erop nu, een hoge vrees, ira ila'a, ira dat is de malgoed, Ilaa is omdat zij hoog is. Na, beide, ab, na, naar de Ima is geklomen. Elf. En kijk wat die zegt. Ki Hawaii, ilaa de Abu Shuraba. Omdat de hoge Hawaii van de Abu rust op haar. Daarom heet het Ira Ila Aniu. Normaal heet ze Malkub mal Ira. Vrees vanwege haar beperking. Eh, uh, simtu. Maar nu steeg ze naar Abu en daar heet ze Ira Ila'a, de hoge, Ira, hoge vrees. We hoe zot Halayla twaalf shelioma shabbat? En dat is het geheim van de nacht. Van de dag van Shabbat, ze niet, uh, niet tak na ata, die werd nieuw ingesteld voor haar, naar haar eis. Iedereen begrijpt dit nog een keer. Die, die mal goed. die. Um, Voordat, dit goed, dus die, die, zij kwam met een argument, volgens haar argument. Zij kwam met haar argument naar Hakadosh Baruch, naar de heilige gezegenis. En bij hem en, en op de audiëntie en zij zei tegen hem, kijk nou, alles, zelfs uh, elke dag, zelfs de eerste dag, bestaat uit dag en nacht. Kijk nou, dus alles heeft, heeft uh, eenheid. Ik niet. Nou, en dat is dan, haar eis is nu ingewilligd. Hoe? Kijk, dat zij steeg nu naar de Abu en daar heeft zij wat Hij zegt ons, dat is de nacht, uh, wat van de dag van de Shabbat, die die was ingesteld. We have to what they own self-vertail. There have been two new. The Binah uh, and the Mahut. Weyoma they are love and what they say development. Had, hij, is nog, hij is nog niet klaar. Dan. En er is geen dag zonder nacht. Punt. We zijn We zijn daar, Shabbat 14 die me alle schapte, en dat is wat hij zegt, de zoger en dat is de Shabbat van, de vooravond van de Shabbat, dus de avond van het, waarop de Shabbat valt, dat is die Um, uh, die ira-punt. We niet midat, laila. Gam, bayom, vijftien, shabbat. Let op. de malchut moet je zo so zien. Deze malchut op shabbat, wat betekent shabbat vrijdagavond? Betekent. Alle zes verrood hebben hun licht al gegeven aan die Malchut. En nu, de Malchut heeft alles ontvangen. Die Malchut steekt op nu uh, uh, naar de Weima. En dan heeft ze ook nu een partner. Heeft ze nu als het ware de eenheid. En dat is wat hij ook zegt. Uh, we nichlala midat laila. En wat gaat het gebeuren dan? Dat het de, de eigenschap van nacht, dat is dan vooravond van de Shabbat, wanneer de Shabbat begint. Ja, duidelijk, het is avond. Dus het de eigenschap nacht wordt uh, ook uh, samengevoegd aan de dag van de Shabbat. Op de dag van de Shabbat, zegt dan komt de Malchut naar de Abu Yimah. Dan op de dag van de Shabbat heb je die eenheid tussen de nacht en dag. Vooravond, wanneer begint Shabbat, dat is nacht. En de dag van de Shabbat is, dat is dag. Ik bedoel, een dag gedeelte van de Dag van de Shabbat. De dag, het daggedeelte. Maar beide vormen zijn nieuw eenheid. Want vanaf, vanaf de vrijdagavond, van, vanaf de, de, het opklimmen van de malgoed, van de avond, begint Shabbat. En dan gaat eerst de hele nacht door. En de hele nacht door, totdat zij volgende ochtend, zij steekt op naar de Abu -Him. En de volgende dag, dat is de volgende dag. En dat is dag. En dan verbindt zichzelf. Dat nacht verbindt zich met de dag. En dan is het eenheid. Dat is wat hij ook vertelt ons. Dus eigenlijk laat Hashem haar zien. Dat zij ook zij heeft. Uh, de eenheid. Die zij nodig heeft. Die, waar zij om vroeg. Vijftien. U man ihu. Man ihu Haira ira zestien. De sharia De kutsha brihu. Waar Ani Hashem. Kieze Avaya Ilaa De Abu Ima Ni Khalal ba wa mara nyeshem Oh et folklordienst dat Wizesheo mer And that is what he zegt O man ihun and, and wie is that Wei Lisa we man ihu a ira de shar yaba What would you What is wie is die vrees, die rust op haar, op die, op haar, op goed. De goed sabri hoe? En dan zegt de zoger dat de heilige gezegend is hij, Achlil wemar maar heeft zich samengevoegd aan haar en zei ani Hashem, ik ben Hashem, ik ben Hawaïa. Die zeventien, Hawaia, Ila'a, de aboehima. Want, wat betekent dat? Eerst had je ons uitgelegd dat, herinner je nog, dat ani, dat is mal En de Hawaia, dat was zeer Zo so hebben we, we eerst geleerd. Dat dit verbinding was tussen zeer en pin en uh, mal En nu hier zegt hij ons, dat dit Ki Hawaia ila'a, van de hoge Hawaia van de Abu'i Dus dat is wat van de Nichlailba, werd in haar, in haar wa was aan haar, met haar samengevoegd. Waar maar, en zegt hij, hij zegt, Ani Hawaia. Dus de Hawaia van de Abu'i Yima, op, op de dag van de Shabbat. Dat is de is stem die zegt in de Torah, Ani Hawaii, ik ben Hawaii. Dus dat is dan de Hawaii, hoge Hawaii van de abewe Yima, waar de Malchut op de dag van de Shabbat opsteeg, naartoe opsteeg. Die zegt, Ani Hawaia, ik ben Hawaii. Dus dat betekent dat zij is verbonden, Malchut is verbonden met de. Ja, met de Hawaïa van de Abu Wijima. En daar is het eenheid. Dan is zij een eenheid. Owigedele, En om dat uit te leggen, nivi, hamma, maar, shashama, miaviv, brengt hij een maar, een uitspraak die hij hoorde van zijn vader. 19 ביור או ביאו וביוה דוורימ הו קי תונת האיגול 20 מור ר שעה אור מיר שאם באופן שווה בכל מקום 22 en de uitleg van de woorden is. ha igul. ik vind erg belangrijk wat je ons nu vertelt. Dat is echt geweldig wat je ons vertelt nu. Kijk, hoe kan dat? Malgoed steeg nu naar de Abu nee, Ik bedoel, oké, okay, dat wordt natuurlijk aangepast aan elkaar, et cetera, maar, en zeg, Malgoed steeg nu naar het hoofd. Ja, het is, Malgoed die dien is, steegt steeg op naar het hoofd, waar geen dien is. Waar niet eens Awiyut is. Hoe kan dat? En daar de zoger heeft ons gezegd dat er bestaan die twee: Igul, de rond, en de vierkant. En de vierkant komt binnen de rond. En dat is een beeld, een geweldige beeld. En nu goed kijken wat je ons dat uitlegt. En dat is ja, dat, je, dat, dat je dat ziet rond rond en vierkant, vierkant heeft natuurlijk gebreken, rond heeft geen gebreken, rond is het hoofd, ja. rond is geen massaag, geen, geen, uh, geen uh, alles is regelmatig, en vierkant heeft die hoekige vorm zit je in. En dat is ook de malgoed, die steeg op naar het hoofd. Dat is ook wat we leren. Kijk nou. En de uitleg van de woorden is want dat de dat, figuur, figuur eh, rond form. een vorm Nee, maar ook zoals in de, in, de, in de wiskunde. Hoe zeg je dat? Driehoek, wat is dat? Ja, figuur. Figuur, oké, okay, dat bedoel ik. Dat bedoel ik dat zo. Hij, bedoelt, hij gebruikt ook het woord als in de wiskunde. Dus dat de figuur, gewoon wiskundig figuur. Wiskundig figuur, igul, ronde, twintig. moré, leert, she haor, dat het licht schijnt daar. Maar chave, Op. Rech, uh, het, gelijkmatig. Nee, de, bahol makom Gelijkmatig. Op elke plaats. 21. Weeenschamp gina din klein. En daar is het absoluut geen aspect din. Shiyare Die zou uh, zich voordoen dat die daardoor zou zich voor, kunnen voordoen. 22. Nee, dat daardoor zou een of een andere f, äh, verandering plaatsvinden in de mate van het schenen. Zie dat? Als er ergens dien is, dan kunnen, wel einige, dan kunnen overeenkomstige veranderingen plaatsvinden van de kant van het schijnen. Goed opletten, hier bijzonder belangrijk. Kijk, van de kant van het licht niets verandert. Niets verandert. Precies hetzelfde is bij het begin van de kaf bij de eindsof, tot aan, het, tot aan de laatste, tot aan de maalgoed de van de Asia wanneer begin dan, wanneer komen de veranderingen in het schijnen van het licht, alleen daar wanneer en waar alleen daar waar manifesteert zich de dien daar waar beperking is daar komt voor overeenkomstig die beperking komt ook de beperkende mate van het licht dat is, dat is wat hij ook zegt maar omdat omdat, het, omdat de figuur rond eh, zo gelijkmatig is van alle kanten dat daar kan geen dien, optre geen dien optreden en, geen enkele, omdat, en daarom is het ook daar eh, absolute gelijkmatigheid van het licht daarom is het ook de figuur rond is de אידיאלי פיכיר. פורמקטי פיכיר. פונט. 22 נדפנט. ותמונט המרובה. 23 נדפנט. מורא. שיש שם פחינת דינים. שבסיבה תם. יש 24 נדפנט. להפחין. בן ימין. לסמול. U bent misrach le maraf. Uit monata maruba. En de figuur, de wiskundige figuur, vierkant. Morel leert 23. Je je champ genadienum, dat daar aspect dienum zijn. Vier stadia. Vier stadia is al dienum. Hawaii zeggen we niet dat het dienum is, maar het is al bron de bron van dienum. Ja, iedereen begrijpt het, wat ik bedoel? De vier stadia. Rond is ketter. En de vier stadia, dus vier. Chogma bin Aze, Hiran, dat is vier stadia. Dit is als is vierkant. Iedereen ziet het? En ook de Malgoed kan je zien op zichzelf dat dit ook dinim uh, is. Kijk. Je kan niet zeggen, maar kijk, alle vier stadia ten, ten, ten opzichte van de ketter is als dienium. Goed opletten. Ketter is net als rond. Want in de ketter zit geen verschil, hoog, laag, geen dienium zijn. Dienium, waar beginnen de dienium? Daar, waar begin de avioed al. Alles daar zit al in zekere mate van dienium. We kunnen nog dat niet, maar in principe is het wel al daar al. Waar overal, waar bevindt zich enige vorm van de beperking, daar zijn al dien. Kijk, Chogma in wijze heeft geen een echte dien. Dien begint vanaf de Bina. Wie zegt voor het eerst, wie zegt voor het eerst, nee, ik ga niet ontvangen, licht. Ja, Bina zegt, dat is de eigenschap van de Bina begint eigenlijk dienen. Het is nog geen dien. het is de de bron van de dien. Ja, begrijp maar. De binas zeggen. Nee, ik ga niet ontvangen. Zelfs uh, kunnen we nog niet zeggen in de zelf in van vier stadia dat het is. Maar de, de kiemen daarvan. Dat is wat. Oet monata, maar Dat ook nog niet. Maar en terwijl de wiskundige figuur vierkant. Leert, ze je schamp genadieniem dat daar het aspect dieniem zijn. Gestrengheid, ze dat daardoor, om die reden, je benjamin, oesmooi dat daardoor kan men onders onderscheiden onderscheid maken tussen rechts en links als rechts en links is, of uh, zegt die tussen, de, o, tussen het oosten en het westen iedereen hoort het wat hij zegt dus als er rechts, links is boven, beneden uh, we, oosten, westen dan betekent dat er dynium zijn dat er geen volmaaktheid is iedereen ziet het Precies hetzelfde is bij de mens die aan zichzelf werkt. Is iedereen hoort gehoord wat je zegt? Dus ook als een mens, een religieuze mens, die dan hangt aan een bepaalde religie. En voor hem betekent dat hij is dat en andere is een andere, andere pol, gepolariseerd gepolar, op een andere manier, ja of niet? Die staat iemand altijd ander, iemand anders is staat op een andere oever, de andere weer op een andere. Dus er zijn zoveel dimensies en hoe meer hij ziet, hoe meer verschillen hij ziet, hoe meer dienim. Ja, hoe meer dienim zijn er en hoe verder is die persoon van de volmaaktheid. Heeft iets religie met jou te maken of met mij of met iemand anders, met welke mens dan ook. Jouw taak is alleen om dat ronde licht te ontvangen. Dat, dat igul te ontvangen. Ja of niet? Igul heeft niets te maken met rechts, links, oosten, westen. Dus als een westerling gaat zoeken, gaat naar het oosten, gaat Oosterse hoeken uit. Dan gaat die Oosterse hoeken uitzoeken. Als een Oosterling gaat naar het westen, gaat die dan Westerse hoeken <laughs> uitzoeken, dus westerse dienen naar zichzelf toe trekken en de westerling gaat daar, de hele bedoeling is om tot volmaaktheid te komen, betekent alleen jouw eigen oormakief aan te trekken, waarbij geen polarisatie, geen scheiding komt, geen onderscheiding, onderscheid tussen dit of dat, of dat, of dat. Zodra, zolang je dat nog voelt, dit, tu tot dit, of dat, tot dat. Dan betekent dat dat de genie nog hard uh, werken in jezelf. 25. Wa'alken niefha naroš schegu baつorat i gul. Nog een kleesstukje. Klapij 26, ha, goofsje, ho, bero, ik weet wat zegt ons. En dat ook weer die verbanden steeds leggen, steeds kijken, niet kijken naar dit, aan de ene kant kijk je naar een rond en een, en een vierkant, aan de andere kant abstraheer je je absoluut volledig van iets, iets materiële uh, uh, cirkel, weet ik veel, ja, of een, en, en een vierkant je denkt want hij spreekt niet van de materiële niet van die rond is altijd alleen maar een beeld te geven dat jij gaat voelen geestelijk altijd 25 goed opletten waar kennen en daarom Nifhana naar wordt een Roche geacht rosh het hoofd van de portsoug dat die dat die is in de figuur in de vorm van de igul, van de rond, kijk naar, een, naar het hoofd van een mens, ook rond, ja of niet? Ook in een zekere vorm, oké, okay, niet helemaal, ik <laughs> kijk niet naar jouw naar jou buurman, <laughs> kijk niet zo verwijtend naar jouw buurman, alsjeblieft, ja, dien hem, kun je gewoon direct dien hem op jou af oké. Okay. <laughs> Kijk, hij okay. kijk naar, naar een andere, ik naar ik, ik, ik zag wel als hij hoogte dat hij zegt dat je vier zoveel vierkante hoofd heeft. Dat is niet goed. Okay. Maar in principe is het inderdaad dat het hoofd is rond. Dat kunnen we zo zeggen. <coughs> Wij kennen daarom wordt geacht een roos wordt geacht, een hoofd wordt geacht, dat hij in de vorm van igul is in de vorm van rond is, klapea goef, in vergelijking met het goef, met het lichaam, dat het lichaam is, een vierkant is, maar ook natuurlijk moet je dat zien in de zin, niet, een, uh, niet uh, figuurlijk natuurlijk, of figuurlijk bedoel ik, uh, gewoon vierkant betekent, een schouder, kijk, twee schouders, en uh, aan de voorkant, en dus zo net als vierkant, 26. Kibagar, bagar, shahuharos. 27. Eindinim, u baguf, jes, dinim. Schebasi batam, jes baguf, 28. Jamin, u smol, panim, wachor. Punt. Echt belangrijk. Kijk nu wat je zegt. En dat is altijd, altijd klopt. Verhoudingen tussen licht, tussen roos en lichaam. En goef. Let op. Kiba gar, shéhu roos. Want in de gar, in de drie eerste sferot, die roos zijn. 27. Eén dinim. Daar zijn geen dinim. Waarom? Geen massag. Kijk, in het hoofd, waar staat de massag? In de p. Van de Malchut, ja of niet? In de P van de Malchut. Hoe werkt de Massach? Massach is al werkt altijd, de kracht van de beperking werkt altijd van de plaats van de beperking en naar beneden. Ja of niet? Maar niet boven de plaats van de, van de, van de beperking. Duidelijk. Dus de plaats van de beperking is P van de, de roos. En daar, daar komt licht, orja, scharen, wordt weer Oké, okay, orjo, komt naar boven, maar de massag, de kracht van de massag wordt pas voelbaar en eh, plaats neemt. Dus echt werking, in werking treedt, in werking treedt, pas vanaf de massag en naar binnen of naar beneden. Maar in het hoofd zit geen dinim, zit een geen dinim. goef, jez dinim, kijk ons. en in de guf, in het lichaam van het porcuf, zit een dinim. Jez dinim. Zijn er in, in het lichaam, zijn er, 28, ja, minus, mo. Rechts en, rechts en links, panim vachor, voor en achterkant. Hoe komt het? Rechts en links, pa, voorkant en, en achterkant, panim vachor, weet je wat panim vachor, boven de geze en onder de geze is achor. Die vier dingen, wat we leren. Vier? Ja, of niet. We leren niet meer. Die vier. Dat is dan, dat, dat komt omdat dat Daar zijn al dingen. Anders zou het rond zijn. In het hoofd is het rond. Punt. Uhwarja data. Sod 29 ashabat. Shazon Olim um albi shimle abo yima schem der dag pinat shabat i laa wi shabat ata a klilan 31 kegade kadal nach den סוד nach der pöd ukhvar daten yeveital soda shabat wat is, Shabbat is. Goed op hoeveel definities. <coughs> heet. hazon, olim, dat de zon, zeer van Olim, omit, om, malbishim le, abo, En bekleiden, abo, vo, ima. Shehem, derdag, Shabbat, ila ad de zeyn. Shabbat, ad de hoche Shabbat. De hoche Shabbat, dat is abo, we Shabbat a A en de Lage Shabbat, dat is de zon die, die opgestegen was naar de Abu Yimah. Klielan dat die als één uh, uh, to, uh, samengevoegd tot elkaar. Dus die tot één een, eenheid maken. Dat is die eenheid. kanaal zoals boven gezegd. Werd. Punt. We Shabbat Ila A. Shugubhi nad abovijima. Twee dertig niefhan, liefhi nad igula. En die oplette wat die zegt We shabbat i laa. En de gooch shabbat. Shugubhi nad dat, dat is abovijima. Het aspect abovijima. Dus dat is dat het van dit wij. Die twee die samen met elkaar, tot elkaar samen gefugd zijn. Dat hoge Shabbat is. Dat is de Abou jima. 32. Niefhan, lefkenat die wordt geacht als rond. Eigenlijk, evet. Abou wordt geacht als rond. Punt. We Shabbat, a. shei 23, pchinaat zon. Shehem pchinaat guf. ניפחן, ניפחין, נד, ריבוע. ליתוב, בשabbat אתה את, תהיים דירתך, and the לארה שabbat, אונדרש תשabbat. שהיפחין נד, צון, דדי, אспект צון יש. יא, דדי אופקטייקו вас נארדי, אבו יימא. שהמפחין נד גוֹעַ, עַלְכֶה צון, אспект גוֹעַ ציינ, די ציינ גוֹעַ, יאועניית, צון יש גוֹעַ. Elke zoon is goef, want zoon, wat is zoon? Dat is van, vanaf geset tot een beetje goed. dat is altijd goef. Ja, altijd goef. Dus die zoon, die goef, is goef, Nifgaan wordt geacht, lif als, als, het aspect, ro, uh, vierkant. Dus zoon is de vierkant, de zoon is de vierkant, en de aboe is, wordt geacht als, rond. Het is, wie zeer, zorg heeft ons al een gevoel van wat is die vergelijking die van die twee met elkaar, twee niveaus. Aboïma, die zijn net als rond. Daar zit geen of ofzo. So. En de zon die steeg op daar naartoe, die heeft wel dinim. Wat betekent dinim? Rechts, links, uh, paniem, ach hoor, we alken. En hoe geweldig, wat u al zegt. Valken bashabat? Hazon shibariboa. Olim, winichwalim, ba abwijima, šehem, igula. Valken punt 24, nade punt. Endarum en Bashabat op de shabbat. Open shabat, Hazon shibariboa. De zon die in de vierkant zijn naar krachten. Olim die steken op 25. Wenichalimba aboeima en worden ingesloten, samengevoegd. Ingesloten kan je zeggen. In de aboeima. shem Hinat, igula, Welke aboeima zijn? Aspect rond. Iemand kan van jullie dat optekenen voor jezelf. Hoe dat zit in elkaar. Ja, rond en daarin vierkant. Nou, dat is, dat dan zie je dat, als je dat voor jezelf zo so optekent, en dan zie je dat, dan kan je dat alleen naar het kijken, dat je weet, ah, dat is dan rond, dat is de Abu Yimah op de Shabbat. Dit twee het Shabbat, twee Shabbatot, dat is wat is, this, uh, die in elkaar, met elkaar verbonden zijn. Die vierkant is binnen de rond, en de rond is eromheen. 25 na de punt. We zes shomer. 26 shaptotai. Da igula varibua delega. We inondi. Linde linker kolom de jesterijhel. Trin. De alkenomera katuw shaptotai. Lichloltwei bet shabatot. Dubbele punt De rechter kolom nog een keer 25 35 Ah, waarmee mij staat het 25. Ja. Oké, okay. dan het. Ehm um, waar eigenlijk? Uh, 35. Dubbele punt hoe heb ik het voor, daarvoor gezegd? Ook met fouten? Ja, ja Oké. Okay. Ja. <laughs> Denk erom. 35. <laughs> um, We zeggen om er... En dat is wat hij zegt. De is zegt. Het op. Shabto Mijn shabbaten... Zegt Hashem dus dubbel. Mijn shabbaten betekent twee shabbaten. De kleinste, het kleinste... Meer fout is twee... Da ik gula, waar ik is Gula De zogers dat is rond en vierkant. Dilego en het vier en de vierkant die er binnen is. Binnen die rond is. We in on, een trin en die zijn twee. De linkerkolom. De ken dat daarom. Omrekatov um Shaptotay seht et äh uh, äh uh, vers vers Shab, Shaptotay mein Shabbaten Le chol Bet Shabbatot om um, zwei Shabbaten es samnte fuchen zwei we ribua dat hij Shabbat ho, Shoghu Shabbat dahtom Shalav Twee, na de dubbel punt. Shabbat eljon, de gehoor is Shabbat. Shoghui gula di rond is. We ribua en de vierkant. Shabbat di darbinenis di darbinen is. Uh, e schigus Shabbat is toch toen dat dat de onderste Shabbat is. Shaladi steek op wanneer en is in hem ingesloten in de in hoogere Shabbat. Vier. Wijne, amochen, de Hochma Nikraot Ayn Shmeigen. O, één, vijf, 3 K, één, Romezet lekhoma. En nu gaat hij terug naar wat de vorige keer wat we hebben geleerd over die 70 herinner je nog, zeventig woorden, ja, van die zegening of, of, of, aan de vooraf van van de Shabbat. We hebben geleerd dat Wajichulu, en het werd voltooid, 35 woorden, en dan Kiddush, en dan de zegening over wijn, is ook weer 35 woorden. Dus 35 en 35 hebben we 70, herinner je nog, 70 woorden die dan aan de vooravond van de Shabbat worden uitgesproken. En, en wat betekent die 70? Goed opletten, het is erg speciaal. 4. We en zie hier de de Hochma. de mochten van de Hochma. Mikraot ein schmeigen worden genoemd, zeventig namen o Ayn etrin of zeventig kronen kronen, omdat het gadloed. In de gadloed verkreeg men roosh. Ro ro daarom is het zo. So. Ki aien, daarom is het lehochma, want aien, de letter ein, goed le lette. de letter aien, wordt uitgesproken als het woord aien. Kijk nou. Het derde woord in de regel vijf. Aien, dat is de uitspraak van de letter aien. En betekent, betekent oog. Dus zeventig, iedereen begrijpt het? Dus de letter ein wordt uitgesproken als het derde woord in de regel vijf. Dat heet, dus ein, dus ein, jut, nun. Zo, so, dat, dat is de uitspraak van de letter ein. En ein betekent oog. En oog, oog, zin speelt op... De wijsheid, de wijsheid, de wijsheid, ja, bina is oor, ja, dus dan de oog betekent, oog betekent, en wijsheid betekent mogen de gogma, dus de oog, oog, het oog, als het ware zin speelt op het oog, op het oog, op het, oog, op de, op het mogen van de gogma, het licht van gogma in het hoofd, dat is wat hij ook vertelt ons, en dat is wat u mitochshe einha mohin halelu zes mitgalim el ali dey aliad a shabatata hton le ilyon sieben nimmt zaim ha mohin mit chalkim acht all om ze en aangezien, aangezien deze mogen, dus ze mogen de chogma, ze eenen dat aangezien het vee, aangezien deze mogen, omdat deze mogen niet onthuld, uh, uh, onthuld worden alleen maar, let op, alleen door het opstegen van de lagere Shabbat naar de hogere Shabbat. Duidelijk, wie lagere Shabbat naar de hogere Shabbat is. Alleen wanneer de lagere Shabbat, zon, opsteegt naar de hogere Shabbat, Abba dan wordt alleen de Chokma onthuld. Niemt Sa'im, het bleek dus, dat de Mochen met Chalkim worden worden verdeeld of ingedeeld, verdeeld in tweeën, afsnijden. Dubbele punt. Hey Morgen heeft ook de hele parts of niet. Morgen heeft ook net zoals. als uh, als een kilim hebben partzuif, zo so een... Morgen hebben ook dan tien sferot, ja of niet, of vijf lichten kan je zeggen. Morgen is een lichten ligt in het hoofd. Dan die worden verdeeld in twee delen, ook in twee delen. Dus bovenste deel en de laagste, lagere deel. Begrijp je dat? Die Wie levert de boog? De, de ene, want kijk, de samenstelling tussen de lagere Shabbat en de hogere Shabbat. De lagere Shabbat trekt een bepaald gedeelte van de mogen en de hogere Shabbat ook, uh, trekt ook een bepaalde gedeelte van de mogen van de Chokmah. Dus Dat is, daarom zegt je ook, de mogen. ook worden verdeeld in twee. Acht, na de dubbele punt. Chatzayim le Shabbat heel Hoe worden ze verdeeld? We zeim le Shabbat het achtoon. Kijk naar wat die zegt De helft van die mogen, de gochma, die komen voor de hogere Shabbat. The past, the mochin, the passen, beide hocher Shabbat, yet the helft, die komt and the tu, an the Hochere Shabbat, Oftewel, and the abovima, we hatsaim le Shabbat at achton and the helft, nar de Shabbat the helft van de mochin, gaat ook nar de Shabbat, nar de onderste, nard de Lachere Shabbat, onderste Shabbat, neich. En iedereen begrijpt nu waar hij naartoe brengt ons. Daarom hebben we ook twee, twee, twee alinea van die, twee stukken van, die, van dat gebed op de vooravond van de Shabbat. Ja, waar je goede en er, vol, en er voltooid werden, ja, de hemel en alles. En de andere is dan de kidush. Daarom ook deze zijn ook twee, herinner je nog, dat gebed wat we hebben, dat van, van op Shabbat wat wij zeggen aan de vooraf van Shabbat is ingedeeld ook in twee delen van 35 woorden omdat verschillende mogen de helft mogen ontvangt Abu Yima die hoger zijn ja zoals je Jehoel en de onderste komt mogen licht komt aan de aan de onderste Shabbat aan de zon Vijlachen. Jez bejevoyehulu. La medhei tevin. Schehentin. Hetzi hamohin. Schebashabat ailion. Uwakidu, schat smo. Elef. Jez gam ken. La tevin. A. Romzot le hetzi hamohin. Twaalf. Shabbat Shabbat hatach Goed opletten wat je ons vertelt. De hele bedoeling van de, van onze studie, van onze, van onze leer, leraren is om te komen tot de onthulling. Wat, wat het mogelijk is, moeten we onthullen? Wat we onthullen is maar alleen maar een, een klein beetje, maar zelfs dat wordt niet onthuld. Alles verhullen zij, terwijl de tijd is al zoals Yeshayahu, Yeshayahu, als has gezegd. Het is al ochtend, maar het is nog nacht. Duidelijk, voor hen is het nog nacht, ze slapen nog, het is al ochtend, ze slapen nog. Dus wat wij moeten doen, wat wij kunnen onthullen, moeten we graag onthullen. Duidelijk. Bovendien, we onthullen aan een kleine gezelschap, die iedereen, waarbij iedereen werk doet, keihard aan zichzelf werkt. Want anders kan, kan, kan, kan je niet bereiken dat. Wat we leren is, is daadwerkelijk het doorkomen door het oogje van een naald. Eigenlijk. En daarom geweldig is dat iemand die niet zo in meent hoe minder jij meent dat jij intellectueel, intelli intelligent of intellectueel bent, hoe, is makkelijker, hoe gemakkelijker wordt voor jou door te komen door het oogje van de naald. Want anders, iemand die intellectueel is, die is vol van zichzelf. Duidelijk, die heeft zoveel geleerd en die kan het niet prijsgeven. Ik heb zoveel geïnvesteerd in die filosofie, in die theologie en in dat weet ik veel. Hij wil het niet prijsgeven. Vrijschrijven betekent niet dat jij moet weggooien. Alles wat we hebben gedaan. Ik heb ook al die universiteiten. Techniek, th, TH's gedaan. Alles heb ik, alle diplomas. En alles, en zoveel, Alles was nodig. Het was ook inspanning. Het was ook nodig, want alles is nodig. Maar. Wat wij doen. Moet je dan absoluut jezelf opengooien. En dun, klein maken. Dat jij kan komen door. Doorkomen door het. Oogje van een naald, dat is het doorkomen, dat is alleen, de, dat is de manier van het uitkomen in het ervaren van de geestelijke wereld. Alleen daardoor, alleen door het oogje van een, door, om in staat te zijn, om door te komen in dat, en dat is allemaal in jezelf. Alleen jij maakt jezelf, jij gaat hoger, hoger in jezelf en jij komt daar een deel van je, niet jij moet het komen, ja, dan Jeroen kan zeggen, nou, jij, jij hebt nog jij hebt makkelijk te zeggen, jij bent misschien 71, maar ik ben 2 meter, Hey, hoe kan ik dan, voor mij is het veel moeilijker om door te komen, door het oogje van een naald. begrijp je? De bedoeling is dat het niet, dat het alleen maar regimo van jou, richimo. alleen niet de mens zelf, hoe kan de mens komen daardoor, de bedoeling is een stukje van jouw krachten, de fijnste, de fijnste kr kr punten van jouw krachten, daar waar jij de hoogste orgozer dat jij uit laat komen, door jouw massaag, dat moet in staat zijn om door te komen door, door dat oogje van een naald. Een oogje van een naald, wat, wat wordt genoemd, en niemand begreep dat, en men dan leerde duizenden jaren, van de religieuze, altijd de religieuze uitspraken, en men begreep het niet, want, eh, oogje, betekent rond, ja, en dat, een, een ring, en ring is een aske, een ring, abu-hima, het hoofd van de abu-hima, wordt gezien als, als ring, waarom? ring betekent, ring, betekent dat die geen licht hochma kan heeft, geen licht hochma heeft. Het ja? is net of licht dat het niet doorlaat ring. Laat niet door het licht Zo so zoals het Abu die zijn alleen maar Gassadim. En dat is dan die Abu en dat de mens, dat is wat hij ook vertelt ons, dat de kracht van de massage door de massage moet je dan die kracht opbrengen, waarbij je dan er doorheen komt. Welke abuim? Natuurlijk op elk niveau, op elke dienst heb je abuim. En dat doorheen komen, betekent dan daardoor kan je dan orchogma ervaren. En orchogma betekent betekent oorgochmau ontvangen, wat hij ons vertelt ook, die mogen de gochmau te ontvangen. En dan ga je ervaren, buiten, boven de placenta van het heelal. Je hoeft niet buiten te komen. Je kan in een kamertje zitten. Alleen heb je niets nodig. En dan kan je het ervaren. En dat brengt absolute, absoluut mogelijk, op dat moment absoluut mogelijk. Haalbare op dat moment, zuiverheid van jezelf. Zuiverheid betekent zuiverheid wat jij, de uiterste zuiverheid, op dat moment. En dat is alleen dat zien, alleen dat ervaren zo'n moment, dat geeft een enorme. Iets wat niet te koop is. En, en het is alleen maar ervaren. En, dus, dat is wat hij zegt. Dus twee delen. De twee Shabbaten. Hogere en de lagere Shabbaten. En, zij nemen en de helft van die mogen de hochma. Hoe? Negen. We en daarom. Juist bij Er is, er zijn in, dat bovenste gebed wat wij hebben, ja, bovenste bovenste gedeelte van het gebed wat wij hebben, en Vajeghulu, Hashamayim, waarets, waagolts, waam, en er werd, en de hele, en de, Vajeghulu, Hashamayim, en de hemel, en de aarde, en al hun leger, leger scharen werden vol, volbracht, voltooid, dat is Vajeghulu, in één woord, door het eerste woord, wordt het, uh, de naam gegeven aan, aan, de, aan, de, aan, aan, dat, aan dat bovenste gebed van de vorige les, ja? van de vorige tekening, van de vorige zogenaamde. En dat, daarom zegt hij: Walach hen daarom. Toen nog even het woord. Jezbo uh, lamet Er zijn in het bovenste stuk van dat gebed 35 woorden: Shehen, in de Shabbat, die vormen, die zijn de helft van de mogen van de hogere Shabbat. En daarom hebben we ook, dat spreken we dat ook als hogere eerst. Over Kiddush het Smo, en in de zegening over de Kiddush, over de wijn. heiliging van de dag, zelf. Jezgam ken, lamet het heet even. Daar zijn ook eveneens 35 woorden, haromzot, die zinsspelen, let op die zinsspelen, op de helft, van de morgen, van, van de shabbat, van de lagere shabbat, dus dat onderste 35 woorden, stuk van de onderste 35 woorden, die zinsspelen, uh, de morgen die ontvangen worden, uh, door de lagere shabbat, dus door de zon, punt, en nog de laatste zin, we eloheem morgen she kneset Yisraël, a-malchut amalchut en Shabbat, mit met dat, met Arabahu. En dat zijn de mochin let top, dat de knesset Israel de verzameling van Israël, oftewel de malchut, shehi malchut, dat dat de malchut is. Die Shabbat heeft wordt ermee worden uh, bekroond. Nog een keer, dat zijn de mogen die, dit is niets verdwijnt in het geestelijke, De malchut die steeg op waar naartoe? Naar de aboeïma, maar zij bleven ook op hun eigen plaats. Niets, niets, niets verdwijnt in het geestelijke, maar dat zegt hij dan. Dus dan gaat de malchut van de Yima die mogen doorgeven aan wie? Aan haar plaats beneden waar zij, dan begon haar opstegen. Dat is wat hij vertelt ons dat de mogen dat that dat zijn de mogen die kneset Israël de versammeling van Israël die malchut is, die shabbat heet Het heeft niets te maken met het flesh en bloed met a nu krijgt de malchut die beneden is, de kronjes die krijgt dus de gar van de hochma en dat Trekt zij dan de Malchut, de dag van de Shabbat, verkrijgt dat ähm, die mogen ähm, van boven op de dag van de Shabbat.